Het NOS-journaal. Mark Visser. Winnend Ajax, nog geen kampioen. Britse arts gedood in Pakistan. En motoclub Satudara opent afdeling in België. In de eredivisie is Ajax nog geen kampioen. Ajax won weliswaar in Enschede met 2-1 van FC Twente... maar doordat Feyenoord met 1-0 won van AZ... is Ajax rekenkundig gezien nog in te halen. Feyenoord staat nu tweede. PSV rukte door een 3-1-overwinning bij Rode JC op naar de derde plaats. AZ is vierde en Heerenveen staat vijfde. In Enschede vieren de Ajax-supporters al feest... omdat de titel vrijwel zeker is. Twee wedstrijden voor het einde staat Ajax zes punten voor op Feyenoord... met een beter doelsaldo. In Pakistan is een Britse arts door zijn ontvoerders gedood. Zijn lichaam werd teruggevonden langs een weg in het zuidwesten van Pakistan. Zijn keel was opengesneden. En op een briefje op zijn lichaam stond dat hij is vermoord... omdat er geen losgeld is betaald. De 60-jarige Brit gaf leiding aan een Rode kruisproject. In januari werd zijn auto omsingeld door gewapende mannen. Ze haalden hem uit de auto en namen hem mee. Wie er achter de moord en ontvoering zit, is niet bekend. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Heek... zegt dat het onvermoeibaar aan zijn vrijlating is gewerkt.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 De politie in Utrecht heeft afgelopen nacht het rijbewijs van een buschauffeur ingevorderd. Volgens de politie race de bus met hoge snelheid door het centrum langs agenten. De chauffeur toeterde daarbij en knipperde een paar keer met groot licht. En ook reed hij volgens de agenten door rood. Volgens de vader van de chauffeur zei zijn zoon naar een collega... zodat hij nog een passagier kon meenemen die zijn laatste bus had gemist. En de vader van de chauffeur zegt dat zijn zoon nu het risico loopt om terecht zijn baan te verliezen. Het lichaam dat gisteren in een auto in een kanaal bij Vlaardingen gevonden werd... is waarschijnlijk van een man uit Maasluis. politie baseert dat op gegevens van de auto waar hij in zat. Het lichaam van de man van 59 is in zeer slechte staat, zegt de politie. Aan de hand van de gebitsgegevens moet de identiteit definitief worden vastgesteld. De man werd sinds december vorig jaar vermist. De politie van Vlaardingen heeft een sterk vermoeden dat het om zelfdoding gaat. In Italië is de eerste private HSL-verbinding van Europa in gebruik genomen... tussen Rome en Milaan. De drijvende kracht achter het project is de directeur van Ferrari. Hij wil de strijd aangaan met het staatsbedrijf Trenitalia. Ze bedrijven uiteindelijk tussen negen verschillende Italiaanse steden rijden... met 25 Ferrari-rode treinstellen. En die treinen halen een snelheid van 300 km per uur. De reis van Rome naar Milaan duurt daardoor drie uur. Een enkeltje kost zo'n 90 euro. De Theo Bossen heeft de laatste etappe in de Ronde van Turkije gewonnen. Bij de sprint in de straten van Istanbul bleef hij de Brit Fen en de Nederlander Stefan van Dijk net voor. Bos won ook de eerste etappe van de Ronde van Turkije. De winnaar van het algemeen klassement is de Bulgaar Ivailo Gabrovski. Het weer bewolkt en vanuit de zuiden trekken buien over het land. Morgen dag droog met behoorlijk wat zon. De maxima komen dan uit tussen 17 graden aan zee en 21 in Zuid-Limburg.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 7 uur minuten over 5. Het laatste uur van langs de lijn op deze zondag. De 29 april. En er wordt nog gevoetbald. En die hopen nog heel stiekem op een ticketje voor een playoffplaatsje. NEC en RKC. Frank Wieland. Ja, maar gezien de wedstrijd voelt het een beetje als uitbuiken na een best aardige voetbalmiddag. Hoewel de bal nu wel weer op een plek ligt. waar je wat zaken zou kunnen doen voor NEC. 21 meter van de goal van Jeroen Zoet ligt de bal stil. Schöne achter de bal. Conboy erachter. Midden voor de goal van RKC. Vrije trap voor de NEC zou er dan uit dit soort situaties misschien iets leuks kunnen gebeuren. Kuzemijuk heeft de muur op de juiste afstand gezet. Nu is het wachten op degene die de vrije trap neemt. Conboy in de muur. En dus is het 0-0 in Nijmegen. Verder dit uur kijken wij natuurlijk vooral terug op de toppers in de eredivisie. Het begon om half 1 met Roda PSV 1-3. PSV staat nu derde, want Feyenoord won met 1-0 van AZ. En Feyenoord staat tweede. En Ajax won met 2-1 bij Twente en staat eerste. This is the right- even geleden natuurlijk, maar mooi blijft die Fleetwood Mac. You can go your own way. Spannend blijft het ook in de vaderlandse eredivisie. Ajax officieus dus die titel met die 70 punten, maar Feyenoord deed een hele goede stap richting de tweede plek, of in ieder geval richting rechtstreekse plaatsing voor de Europa League. Het is allemaal spannend. Feyenoord 64 punten, PSV 63, maar Feyenoord won dus met 1-0 van AZ door een treffer van Bakal. En blijft dus volop in de race en schudt AZ voorlopig even van zich af. En uh, ja, daar zal dus blij zijn. Trots zal er in Rotterdam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 ja, dat, dat, dat is eigenlijk ongelooflijk. Waar zit nou die echte kracht bij jullie? Kun je dat aangeven? Nou, de kracht is dat er gewoon een heel goede organisatie staat. En uh, als je ziet dat we in de laatste negen wedstrijden... maar drie goals uh, tegen hebben, staat een goed centrum. Bruno Martins uh, ontwikkelt zich fantastisch als linksback. Ja, en, en het middenveld, het is een heel compact geheel... En, en, en... Wat agressief speelt, wat druk zet op de tegenstander. En, en ja, de grootste kwaliteit is nog wel de dreiging met de snelheid die we voorin hebben. Dat, dat, is, dat is Voor een tegenstander is dat heel erg moeilijk. En het is niet voor niks dat uh, de grote in het land uh, allemaal uh, hier verloren hebben. Want, want dit elftal kan fantastisch spelen en, en als geheel spelen. En, en ja, daar, daar ben ik het meeste trots op. Maar dan kijk ik vooraf zonder Quidetti, zonder Elamani, hele belangrijke spelers... dan raak je ook nog een zeer goed in de wedstrijd zittende Fernandez kwijt. Ja, ja, oké, okay, maar... En, en toch blijft hij maar lopen. Ja, maar ja, dat, dat is natuurlijk... Als er, als er een stuk vertrouwen in een groep zit en dat straal je uit... dan, dan... Is het weer voor een speler die dan uh, die rol moet vertolken? Is het ook makkelijker? Want het staat goed, er is duidelijkheid. En die gaat daarin mee. En uh, daarvoor was ook de keuze, niet Cabral, maar wel Ashabar... om gewoon een spit voor een spits te vervangen. Wel een andere type. En daar hadden we eerst nog wel wat problemen mee. En dat, dat, dat, dat, dat vraagt iets anders voetbal. Ashabar moet je over de grond uh, zoeken en niet, niet in de diepte. Want het is een andere type en dat ging later beter. Als ik nou naar jou kijk na afloop van de wedstrijd. Je hebt nou alles meegemaakt. Ik, ik heb je ooit een doelpunt zien maken vlak voor rust bij Barcelona Real. En dan zie ik je stralen. Maar ik, ik heb je nog nooit zo zien stralen als na afloop van de wedstrijd. Nou, dat klopt wel. Want, want dit zijn natuurlijk momenten die je, die je never nooit verwacht. Als je speler bij Barcelona bent, dan weet je dat je prijzen kunt winnen. Uh, maar niet als je start bij Feyenoord met het verleden wat er was. Uh, daarop ben ik trots. En, en, en als je ook ziet, uh, de sfeer in het stadion was, was uniek. En, en, en nou, daar geniet je van. En, en Dan zie je de blijdschap bij, bij, bij kl jonge, kleine mannetjes... Die alles opzij zetten om, om te slagen als voetballer. En, en dat, dat is gaan klikken. En het vertrouwen is daarin uh, gegroeid. En, en dan, zijn je, dan zijn we in staat om dit soort prestaties op de mat te leggen. En, en daar moet je trots op zijn. Trotsen Ronald Koeman en hij mag. Het 64 punten met Feyenoord staat die tweede. PSV hecht in de nek als derde. Feyenoord speelt nog aanstaande woensdag tegen Heracles thuis. En volgende week zondag uit bij Heereving. En bij SAZ, de tegenstander van vandaag, ontbrak uh, smaakmaker Rasmus Elm... die vannacht om kwart over vijf vader is geworden. Trainer Gert-Jan Verbeek neemt het Elm niet kwalijk... dat hij de wedstrijd tegen Feyenoord daarom heeft laten lopen. Nou, dat zijn beslissingen die, die, die mensen met elkaar bespreken. Uh, het zijn volwassen mensen en dat moet je aan hen overlaten. Ik, daar moet je je niet mee bemoeien. En ik heb alle begrip voor de keuze die, die Rasmus heeft gemaakt. En ik ben heel blij uh, dat, het, uh, dat het zo goed gegaan is met, uh, met hem en zijn vrouw en, en de kleine. Toch is het zo'n belangrijke schakel. Die moet je gemist hebben vandaag. Nou, God, het is nooit. nooit uh, het was al zo natuurlijk verleden week met die, uh, met die gele kaart van, uh, van Niklas. Die moet je missen, dat is een creatieve speler. En ja, dan valt Roy weg, dat is ook een creatieve speler. die wat kan, uh, kan, kan, kan forceren. En uh, ja, als het op het laatste moment, hè, want je hebt de hele week toegewerkt naar deze wedstrijd met Rasmus. Ja, en dan uh, ja, heb je eigenlijk geen moment meer om, uh, om, om dat te veranderen. Dus dan moet je eigenlijk vanochtend uh, een, een andere opstelling maken. waarin je jongens op een andere positie neerzet. We hadden het wel aangegeven in de bespreking zaterdag. Van nou, mocht het gebeuren bij Rasmus, dan gaan we, gaan we het zo veranderen. Dus ik heb bij gisteravond ook op pad of tien dat hij wel speelt. En dat hij zei ook als Rasmus niet gaat, dan ga jij spelen. Maar ja, dat is voor Nick Viergever een andere positie. Zo hebben we het ook niet getraind. En je ziet toch ook in het begin van de wedstrijd dat we daarna ook heel voorzichtig aan de wedstrijd beginnen. En dan krijg je ook tijd om na te denken. Hè? Dan, dan is het tempo te laag. En ja, dan maak je toch wat rare fouten. Hè? Foute paarsen, soms in de voeten van de tegenstander. Nou, dat is niet echt goed voor het zelfvertrouwen. Aan de andere kant zat het ook bij Feyenoord, dus het was duidelijk dat er wat spanning op die wedstrijd zat. Nou ja, en ik denk dat 0-0 een hele terechte uitslag was in, in, in de rust. Nou, ik vond dat wij goed uit de kleedkamer kwamen met meteen het, het initiatief, goede kans. Maar uh, Feyenoord herstelde zich en in een mindere fase van ons wisten ze zijn doelpunt te maken. Nou, en ik denk dat de eindfase ook heel logisch dat wij toen van alles nog probeerden. Uh, de spitsen erin uh, proberen heel opportun uh, nog wat te forceren. Dat heeft ook wel kansen opgeleverd, maar uiteraard, uiteindelijk hebben we niet gescoord. En uh, ja, dan is het fijn de terechte winnaar. Toch een beetje teleurstellend dan, als je kijkt niet voorafgaand aan het seizoen, maar naar vier weken geleden. Ja, maar Je, je, je stelt je verwachtingen bij hè, op basis van het spel, op basis van de stand op de ranglijst. We hebben lang bovenaan gestaan. Ja, en op het moment dat de verwachtingen worden bijgesteld, dan is ook de kans op teleurstelling is, is groter. En uh, ja, dat, dat hoort erbij. Het is een bekende spreuk. De laatste loodjes wegen het zwaarst. Geldt dat voor AZ? Je, je staat daar waar je na 34 wedstrijden staat. En, en ik zei al, er zijn nog steeds zes punten te vergeven. En ik ben ervan overtuigd dat we zes punten halen... dat we minimaal Europees voetbal halen. En misschien, nog steeds, misschien wel zelfs nog steeds Champions League voetbal. Want de concurrenten moeten ook nog steeds tegen elkaar. Wel mooi. Nog altijd een hele trotse trainer. Ja, ik vind dat wij dit seizoen boven verwachting hebben hebben gepresteerd dus, uh, en de, uh, we hebben alleen de pech dat dit seizoen uh, een aantal ploegen ook boven hun kunnen presteren, hè. een Herenveen, een, een Feyenoord bijvoorbeeld, hè, waar we vandaag mee hebben uh, kennis gemaakt. Ja, en, uh, en, um, en dat gaat altijd gepaard met een aantal ploegen die teleurstellend presteren, als een PSV en Twente, uh, waardoor uh, ploegen als Herenveen, Feyenoord en ook AZ uh, hoog, hoog staan. En uh, ja, dan moet je mensen zes uitmaken en als er dan maar vier plekken zijn, dan wordt het dringend geblazen. Wordt dringen geblazen, blijft dringen geblazen. AZ nu dus inderdaad vierde met 61 punten. We gaan even buurten bij Frank en NEC eh, tegen RKC. Alsmaar 0-0, wordt dat ook de ruststand? Dat is het al, want het is al uh, rust inmiddels in Nijmegen. En uh, je hebt niks gemist door al die tijd dat... Nou uh, ja, <laughs> nou ja er, is, er is een bal heen en weer gegaan. En verder is er geen kans geweest eigenlijk voor uh, beide ploegen meer sinds de laatste flits. Dat was uh, die vrije trap van Conboy in de muur. En dat was eigenlijk uh, omdat die bal in de muur vloog ook niet eens uh, direct een kans. 45 minuten die enigszins, laat ik het netjes zeggen, tegenvielen in Nijmegen tussen NEC en RKC. De ruststand 0-0. Keren wij terug naar de goalsvesten waar Twente tegen Ajax eindigde in 1-2. In 0-1 werd het door Jansen door, door middel van een penalty. Daarna... 1-1 fair en 1-2 van de reveal. Ja, Ajax dus uh, misschien wel de grote winnaar van het weekend. Alhoewel Feyenoord natuurlijk ook wist te winnen, PSV ook. Maar de grote verliezer toch FC Twente. Want dat staat nu plotseling zesde op de ranglijst. Joon Elsoff in gesprek met Luc de Jong. Ziek van? Nou ik ben alweer beter uh, gelukkig. Maar nou ja, natuurlijk wel bij je van... Uh, ja, ik denk dat we goed uh, terugkomen 1-1. En uh, ja, ik vond ons tweede helft uh, dat toch sterk spelen. En uh, veel op de helft van Ajax ook. En, ja, dan uh, maken ze toch, ja... Door een klein onoplette tijdje bij ons maken ze die 2-1. en uh, maken ze heel goed af. En uh, ja, dan ben je er wel ziek van even, ja. Eigenlijk scoren uh, allebei de ploegen in fases dat de ander beter is. Ja, klopt. Die, die eerste ook. Van. En, uh, ja, dat was een goede actie van de wiel die om de Michalof heen gaat. En to, inderdaad, vond ik ons ook beter op dat moment. En uh, ja, toen, uh, na de rust, was eigenlijk inderdaad even wat sterker. En, maar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 Ja, ik vind voor hem, ik zeg altijd, als ik een kampioen word, dan hoop ik dat hij het wordt. En dan uh, moeten wij uh, voor die tweede plaats gaan. En dat uh, wordt nu ook heel moeilijk. Ja, uh, sterker nog, uh, Europees voetbal kan zelfs heel moeilijk worden in deze situatie. Ja, klopt. Uh, we zullen volgende week weer een veen uh, moeten winnen. En, uh, ja, dan, uh, daarna ook VVV moeten winnen. Dat is dus, ja, heel belangrijk. En ja, we hopen dat uh, ja, als dat PSV misschien geen tweede wordt, waardoor uh, die vijfde plek wegvalt. Dus... Ja, er kan nog van alles gebeuren nu en uh, ja, wij hopen gewoon dat direct op Europees voetballen en de tweede plaats nog dan. Ja, Want is dat je grootste nacht, Mary, dat je ineens play-offs moet gaan spelen? Ja, dat, uh, dat is natuurlijk nooit leuk, maar uh, vooral niet voor een club zoals wij. Wij, uh, ja, wij willen gewoon uh, bij die bovenste plekken meedoen en uh, als je dan de zesde bijvoorbeeld eindigt, dat zou ja, toch wel een beetje lusteloos zijn. Coldplay en Redem del Mundo. Inmiddels is Tottenham Hotspur tegen Blackburn Rovers... De Engelse Premier League op 1-0 gekomen. doelpunt is gemaakt door Van der Vaart. Tottenham zou moeten winnen deze wedstrijd om vierde te worden in Engeland. Wat die plaats uiteindelijk waard is, is nog onduidelijk. Want als Chelsea toch nog de Champions League pakt... dan is die vierde plaats niet goed genoeg voor Champions League voetbal volgend seizoen. We wachten af, Tottenham in ieder geval op 1-0. Bij ons wordt altijd gezegd, de tweede plaats geeft ook recht op Champions League voetbal. Het is misschien nog maar eens goed om te zeggen... dat je dan in de voorronde van de Champions League voetbal terechtkomt. En Feyenoord bijvoorbeeld zou in de derde voorronde van de Champions League voetbal terechtkomen... als de tweede worden, ...maar deden wel een hele belangrijke grote stap. 1-0 winnen van AZ. En die 1 is natuurlijk mooi van Bakal, maar die 0 ook. 9 wedstrijden, 3 doelpunten tegen, hoorde u Ronald Koeman net zeggen. Niet in de laatste plaats door de man die bijtekende van de week bij Feyenoord... ...de doelman, Erwin Mulder. Hij praat met Annie Houtkamp. Eerst wat je zei was belangrijk. Ja, ja tuurlijk. Ik bedoel, uh, Twente verloren en uh, ja, AZ is een uh, directe concurrent. En we gaan uh, gewoon vol voor de tweede plaats en dan uh, zijn dit welkomen drie punten, ja. Is dit nou een sprookje? Nee, we weten wat we kunnen en uh, dat komt er nou uit. En ik denk dat we tegen de topploegen hebben laten zien dat we gewoon heel goed kunnen voetballen. En het hele jaar door door laten zien dat we goed kunnen voetballen. En uh, ja, daarom staan we nu gewoon tweede. Die spanning, de, de druk ook, wordt steeds groter met de wedstrijd. We zitten bijna op het einde en je staat zo hoog. Wat merk je ervan voor de wedstrijd? Nou ja, het is allemaal beladen. Ik bedoel, je speelt met uh, ja, AZ stond tweede en wij derde. En, uh, en ja, dat gaat er gewoon om, uh, om drie punten te halen om uh, mee te doen voor uh, vooronder voor Champions League. En dat hebben we gedaan. En ja, het was uh, nou ja, gewoon uh, een, niet een open wedstrijd, maar we hebben gecontroleerd en de organisatie stond goed. En we weten dat we altijd wel een kansje krijgen om een doelpunt te maken. En dat is nu weer gebeurd. Maar dan is het ook heel belangrijk dat er een goede keeper in het doel staat. En dat bleek wel in het laatste kwartier. Ja, ik pakte wat belangrijke ballen. En uh, nou ja, kijk, uh, daar sta je voor. Dat klinkt heel nuchter. Maar uh, zo is het wel. En uh, ik, hoop, uh, ik hoop dat ik ook uh, wedstrijd wedstrijd mijn team kan uh, helpen waar het nodig is. En uh, ik denk dat ik dat vandaag wel gedaan heb. Hoe was de afloop in de kleedkamer? Nou, ja, vre vreugde natuurlijk. Ik bedoel, uh, wat ik uh, in het begin al zei, dat was een hele belangrijke wedstrijd. En daar hebben we drie punten gehaald, Dus uh, daar mag je wel heel erg blij zijn. Ja. Niemand had van tevoren verwacht dat Feyenoord zo hoog zou komen, maar je bent nu al heel dichtbij. En als je dichtbij bent, dan moet je dit pakken. En, uh, we hebben nu Heracles thuis. En uh, thuis zijn we heel moeilijk te verslaan. En uh, als je daar uh, drie punten haalt, dan wordt het een mooie wedstrijd in Heerenveen. En ik heb er alle vertrouwen in dat we gewoon tweede worden. En voor jou persoonlijk? Geweldig seizoen. Ja, gaat goed. Het uh, contract net uh, gaan we verlengen. Dus, uh, nee, voor hoe lang? Tot 2015. Dus uh, nee, ik ben een uh, blij persoon. Ja, prachtig jaar. kan gewoon iets stuk en het kan nog mooier worden. Het kan nog mooier worden. En uh, nou, daar gaan we alles aan doen om dat uh, te halen. Erwin Mulder, in gesprek met onze Andy Houtkamp... die nog een beetje doorliep door die kattenkomen... krijgt nog een biertje aangeboden. Maar dat vroeg hij af, want hij was op zoek naar de maker van de winnende... Otman Bakal. Mitswinner. Ja, dat klopt. Hoe voelt dat? Ja, heel erg goed. Uh, ik moet zeggen, ik zit allemaal een tijdje nu tegen het doelpunt aan te en, uh, en nu valt hij gelukkig wel en is gelijk ook de winnende. Dus uh, ja, ik voel me heel goed. vond het ook een goede goal van jullie. Ja, zeker. Uh, ik denk dat, dat, dat we het zeker ook verdienden in de wedstrijd. We hadden de, daarvoor ook al genoeg mogelijkheden gehad om uh, om een voorsprong te komen. En, uh, ja, en uiteindelijk valt hij dan en uh, sleep je de overwinning binnen. Dus dat is wel mooi. Als je dan kijkt naar de wedstrijd, eh, ik vond jullie redelijk heer en meester. Had je dat gevoel ook? Ja, dat denk ik ook wel. Zoals ik net al zei, uh, we hebben genoeg mogelijkheden gehad. En, en uh, voetballend uh, stond het denk ik ook vrij aardig. Uh, dan is het alleen wachten op dat doelpunt uh, dat kwam. Het enige is misschien dat na dat doelpunt gingen zij op een gegeven moment steeds optimistischer spelen. Misschien dat we daar meer gebruik van hadden kunnen, moeten maken. Maar achteraf gezien hebben we gewonnen en dat is het belangrijkste. Kijken jullie een beetje aan tegen deze wedstrijd? Niet op, maar aan tegen deze wedstrijd. Omdat die zo belangrijk was. Nee, niet in die zin. Uh, kijk, het, uh, het soort van aftellen is, is een paar wedstrijden geleden al begonnen. Maar toen hebben we ook tegen elkaar gezegd dat, dat we het gewoon van wedstrijd tot wedstrijd moeten bekijken. En, en deze was uh, de volgende in het rijtje. En zo hebben we dat ook benaderd. En, uh, kijk, hoe dichter het bij het einde komt, hoe meer, uh, hoe meer druk en spanning erop komt. Maar uh, we hebben het gewoon als normaal benaderd. En, uh, en in de Kuip uh, hebben we dit jaar laten zien dat we sterk zijn. En dat was vandaag wederom het geval. Dan moet je nog een keer zijn? Sorry? Dan moet je nog een keer zijn, aanstaande woensdag tegen Herakles? Ja, klopt. Het zal een hele andere wedstrijd worden, maar uh, wij, wij voelen ons goed. We hebben vertrouwen en als wij zorgen dat wij uh, ons eigen spel spelen, dan, uh, dan gaan wij voor de winst. Opman Bakal en uh, eerder in deze wedstrijd viel Guillaume Fernandez uit... met een dijbeenblessure. Dus er even afwachten hoe ernstig het is... maar het is wel zeer twijfelachtig of hij kan meespelen... aanstaande woensdag in de wedstrijd tegen Heracles voor Feyenoord. Ik geef u nog eens even de wedstrijden die nog gespeeld moeten worden... met deze spannende stand. Feyenoord heeft dus 64 punten, gaat nog spelen tegen Heracles Almelo... voor aanstaande woensdag thuis en gaat dan op bezoek bij Herenveen. PSV, wat dus derde staat, speelt thuis tegen Ado Den Haag... en gaat nog op bezoek bij Excelsior... Dan gaan we naar de nummer 4, AZ. Die spelen nog tegen NEC uit en thuis tegen Groningen. Dan gaan we naar de nummer 5, Herenveen. Die spelen nog bij Twente en thuis tegen Feyenoord. Dus ook dat is allemaal nog heel spannend. En Twente hebben ze allemaal zo'n beetje wel gehad. Dus die gaan eerst tegen Herenveen spelen en tenslotte naar Venlo. En de officieuze kampioen Ajax kan dat woensdag bezegelen. Thuis tegen VVV Venlo. En anders nog volgende week zondag in Arnhem bij Vitesse. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Er is veel bewolking en er trekken enkele buien over het oosten, midden en westen van het land. Daarna klaart het weer op. Het is niet koud, temperaturen van 14 tot 20 graden. Alleen op de wadden in Noordwest-Friesland en in het noorden van Noord-Holland is het een graad of 12. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen, er kunnen mistbanken ontstaan. De wind neemt sterk af en wordt oostelijk zwak tot matig kracht 3. De temperatuur daalt naar een graad of 8. En morgen Koninginnedag wordt het aangenaam weer. De zon schijnt geregeld, het blijft droog en het wordt 17 tot 22 graden. De wind is matig uit oost tot noordoost. En morgenavond trekken vanuit het zuiden enkele buien binnen. Na morgen blijft het dan wisselvallig. Dinsdag en woensdag houden we temperaturen rond 20 graden. Er kunnen wel enkele buien voorkomen. Na woensdag wordt het weer wat koeler. ANWW, verkeersinformatie. Op de A12 Den Haag naar Utrecht staat door werkzaamheden... tussen Reewek en Nieuwenbrug en de file van 3 kilometer... en op de A16 richting Rotterdam. Daar staat de Cycru op het Klaarverpolder... en Randweg Dordrecht 3 kilometer na een ongeluk. Bij Randweg Dordrecht is de linkerijst ook afgesloten. Sportradio NOS, op 1. NOS Radio. Het is drie minuten over half zes. Het is nog rust in Nijmegen bij NEC-RKC. Daar staat het 0-0, dus kunnen wij een blikje werpen over de grens. buitenlands voetbal langs de lijn. In Italië heeft Juventus weer een stap gezet richting de landstitel. Uit bij Novara werd met 4-0 gewonnen. Elgiro Elia deed het laatste half uur mee met de koploper. Achtervolger AC Milan maakt ook geen fout. Het werd 4-1 bij Siena. Mark van Bommel was de enige Nederlander die bij Milan meespeelde. Met nog drie duels te gaan heeft Juve nu drie punten voorsprongen op AC Milan. Internationale staat ook nog mee om de derde plaats. Met Wesley Sneijder in de basis was Inter met 2-1 te sterk voor Cesena. Inter staat nu gedeeld derde met Lazio, Roma en met Napoli. Vanavond gaat Lazio nog op bezoek bij Udinese. En dan gaan we naar Spanje. De twee grootmachten uitgeschakeld van de week in de Champions League. Maar Real Madrid heeft dan nog de troost dat het de titel kan veroveren. En dat kan vanavond al in de Spaanse Primera División. Ze dus is daarvoor wel afhankelijk van Rival Barcelona. Die moeten gaan verliezen bij Rayo Vallecano. Want Real Madrid zelf won vanmiddag al met 3-0 de vroege wedstrijd. Cristiano Ronaldo met zijn 43ste treffer van het seizoen. En Benzema met de andere twee doelpunten. In Engeland kan Chelsea feest blijven vieren. Een paar dagen na het bereiken van de Champions League finale... haalde de ploeg uit bij Queen's Park Rangers. Het werd 6-1. Het is de week van Fernando Torres. Hij maakt een hat-trick, zijn eerste in 2,5 jaar. Chelsea kan de overwinning goed gebruiken in de strijd om de vierde plek. De ploeg van Roberto Di Matteo profiteert van het puntenverlies van de huidige nummer 4 Newcastle. Wigan Athletic was met 4-0 te sterk. Newcastle heeft nu nog één punt voorsprong op Chelsea en drie punten op Tottenham Hotspur. Maar de Spurs spelen op dit moment nog tegen Blackburn Rovers. Na ruim een half uur staat het 1-0 door een goal van Rafael van der Waard. De nummer 3 Arsenal kwam niet verder dan 1-1 tegen Stoke City. Wie anders dan Arsenal-captain Robin van Persie scoorde... zijn 28 ste alweer dit seizoen. En daarmee sloot hij een bijzondere week af... waarin hij zowel door de spelers als door de pers werd uitgeroepen... tot beste speler van het seizoen in de Premier League. Ook zijn coach, Astrid Wenger, sprak zijn waardering uit. Ja, hij, hij had wat je uh, expect van every big speler. Ik zou zeggen, eerst of all uh, class, exceptional class. And klas. En dan... Uh, the quality of his passing, the quality of his providing is great, and uh, he has add, uh, added something to the game that uh, has convinced everybody that he's a great fighter as well. Is that combative side to his game that is absolutely uh, fantastic, and that's why everybody voted for him this season. Okay, hallo, he. hallo, hè? Ja, een beetje een keurig Engels ja. met een Franse tongval. We ja. vindt in ieder geval dat Van Persie alles heeft... wat je van een grote speler mag verwachten. Uitzonderlijke klasse, goede passing. En hij voegt ook absoluut iets toe aan het elftal. Morgen staat trouwens in Engeland de topper tussen Manchester United... en Manchester City op het programma. Dat zijn de nummers 1 en 2. En die is dus morgen te volgen op Radio 1. En dan gaan we naar de Heimat, Waar alle topploegen zo'n beetje feest hebben deze week. Borussia Dortmund werd gisteren... of gisteren, vorige week natuurlijk al landskampioen. Gisteren was het groot feest bij Schalke 04... Want een 4-0 overwinning op Hertha plaatste de formatie van Huub Stevens zich voor de Champions League. En twee treffers daarbij kwamen op naam van Klaas-Jan Huntelaar. Die Gomez daarmee passeerde op de topscoreslijst. International van Oranje voert die lijst in de Bundesliga nu aan, aan met 27 treffers. één meer dan Gomez. Dortmund ging nog even door met Vieren Won met 5-2 van Kajslauter. En is 27 duels op rij ongeslagen. Een record. Maar ook feest natuurlijk in Beieren. De nummer 2, Bayern München, sloot een prachtige week af. Namelijk natuurlijk dat plaatsen voor de Champions League finale in eigen huis tegen Chelsea. En gisteren een rustige 2-0-overwinning op Stuttgart. En over feest gesproken, feest is het nog niet in Nijmegen... bij NEC tegen RKC. Frank -Millaard. Het is alles behalve feest tot nu toe geweest in Nijmegen. Anderhalve minuut bezig in de tweede helft. Het is nog 0-0. Geen wissels door de trainers doorgevoerd in de rust... en NEC in de aanval over de linkerkant met uh, Amieu... die uh, zijn tegenstander niet voorbij komt. Martina, die de bal over de achterlijn werkt... het levert NEC de eerste hoekschop van de tweede helft op... En uh, misschien dat dat dan weer gevaar op het leven. Het, is een beetje, het zijn de momentjes waarop je je een beetje bent gaan richten. Als die bal over, uh, over een lijn gaat. En dan hoop je de achterlijn. Dan zou het wat kunnen zijn. Hij gaat niet eens over de achterlijn, zie ik nu. We gaan gewoon ingooien. En, uh, maar ja, goed. Dan blijft de NEC in ieder geval nog uh, in de buurt van de goal voor een aanval. Komt de bal voor. Zoet kan uh, makkelijk uh, de bal uit de lucht plukken. En dan de aanval voortzetten over de linkerkant. Waarvan Peppe veel ruimte heeft. In ieder geval wat tempo probeert te maken. Nu Nemet even overslaat. Direct op zoek gaat naar uh, ten voorde de bal over de Spits van RKC heen werkt. Nuiting kan dan wegwerken achterin bij NEC. En dan heeft Loen heel veel ruimte om op te komen richting de helft van RKC. Krijgt ook heel veel tijd. De tegenstander van Amieu glijdt weg. Dat betekent dat de Fransman ook gelijk heel veel ruimte heeft om door te voetballen. Plaatst de bal dan ruim achter Zeefuik. Die kijkt alleen maar. Die doet eens de moeite om in de buurt van die bal te komen. Die kijkt alleen maar naar die mislukte paas van zijn Franse compaan. RKC komt niet van de eigen helft af. Van, uh, dan is het Loen die daar ondersteboven gekegeld wordt door uh, zijn directe tegenstander. En dat is uh, Jeff Stans die vandaag een basisplaats heeft gekregen bij RKC. Weer een vrije trap voor uh, NEC. De eerste helft tempoloos, fantasieloos. Af en toe een kans voor NEC, maar die zijn allemaal niet afgerond. En dat leidt tot de tussenstand tot nu toe na 48 minuten 0-0.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 Wat zei je ook weer over John Mayer? Ja. Heb je verloren? Ja. Ga je Als je, terug je verloren naar... hebt en je rijdt terug, is dus dit geen lengere plaat. Shadow days ace, hoorde je. <tieden> Wat een goal! De Eredivisie. De laatste goal! Alle wedstrijden van dit weekend. We beginnen bij Twente. Ajax eindigt in 1-2-0. 1 Theo Jansen uit een strafschop 1-1 ver. En met zijn linkerbeen van de wiel 1 2 en Ajax heeft dus een voorschot genomen op de titel. Officieel kan er nog geen kampioensfeest gevierd worden, maar officieus dus wel. En dus is het stiekem ook al echt feest bij Ajax. Ja, maar ja, je, je bent officieus kampioen. Je staat 40 doelen voor. Dus ja, wat wil je nog meer? En, dus ja, normaal gesproken moet je tegen VVV thuis winnen. Of minimaal dan, dan gelijk spelen. Het ja, zou wel heel stom zijn als wij elke wedstrijd 10-0 gaan verliezen. Dat zei dus de Ajax-trainer Frank de Boer. De wedstrijd zelf dan van vanmiddag leek misschien toch nog te gaan kantelen... naar de gelijkmaker van Twente. Siem de Jong, de Ajax, de Jong dus, had ook even dat gevoel. Mm, nou, ja, tuurlijk, als een tegenstander 1-1 scoort... dan ja, vaak hebben die even iets meer uh, ja, vertrouwen dan, uh, dan wij dan. Omdat wij krijgen net een tikje. En uh, ja, zij maken die aansluitingstreffer en willen doorgaan. En uh, ja, daarom was het wel uh, goed dat we... Ja, wel redelijk blijven voetballen daarna en, en snel die, die 2-1 maken. En uh, ja, daarna zie je dat we het uh, gewoon vastprobeerd hadden. En woensdag is het dan pas echt tijd dus om de flessen te gaan ontkurken... als er tenminste gelijk gespeeld wordt of gewonnen wordt van VVV. Ik hoop dat het een feestwedstrijd wordt. Uh, maar op, uh, als je een feestwedstrijd betekent niet dat je dat op 50% kan doen. VVV heeft de punt ook keihard nodig... En wij moeten gewoon het publiek wat moois voorschoten. Hoor. En dan hopelijk met een mooie overwinning. Ajax-trainer Frank de boer was dat. Dan gaan we terug naar de broederstrijd in de familie De Jong. Dus voor het tweede jaar op rij. Beslist in het voordeel van ajax ziet siem Twente-speler Luc. Luc, je moet er maar even mee leren leven, jongen. Ja, voor hem is het nu hartstikke mooi. Ja, en, uh, ja Ik heb hem ook al gefeliciteerd. Al, uh, zijn we zijn niet officieel kampioen, maar uh, wordt het wordt niet meer ingehaald. Dus... Ja, ik vind voor hem. Ik zeg altijd als ik een kampioen word, dan hoop ik dat hij het wordt. En uh, moeten wij uh, voor die tweede plaats gaan. En dat uh, wordt nu ook heel moeilijk. Ja, want Twente is de grote verliezer van het weekend. De ploeg staat zesde en er is werk aan de winkel voor de man die toen niet kwam. Toen stonden ze overigens nog tweede. Dat is de trainer van de FC Twente, Steve McClaren. There is a lot of work to do, but I knew that. I've been saying it for for many weeks. This is. Uh, a talented team with potential. Potential does not win football matches, and talent does not win football matches. Mentality does, doing your job without the ball, doing your job with the ball. And uh, on, on a few occasions we failed to do that. That's why we've lost. Talent, potentie, dat zit er genoeg in deze ploeg, zegt Steve McClair. Maar over zijn eigen ploeg zegt hij dat de mentaliteit toch een klein beetje ontbreekt met en zonder de bal. Dat is waar je wedstrijden wint, en dat is de reden waarom Twente de wedstrijden verliest. Hij heeft nog een week om eraan aan te werken. Feyenoord tegen AZ weer 1-0 door een goal van Bakal gescoord na de rust. Eén treffer was dus voldoende voor een Rotterdamse overwinning. Opnieuw werd er in de Kuip gewonnen van een top-6-ploeg. Maar dat is voor trainer Ronald Koeman inmiddels geen verrassing meer.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 Die alles opzij zetten om, om te slagen als voetballer. En, en dat, dat is gaan klikken. En dan even naar de tegenstander. Voor AZ wordt het wel heel moeilijk om de tweede plek nog te halen. Trainer Gertjan Verbeek is nog wel strijdbaar. En hij is sowieso trots op zijn ploeg. Ja, ik vind dat wij dit seizoen uh, boven verwachting hebben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 Mertens 0-2 Marcello. Het was rust. Rode had niks in te brengen. Ineens was hij daar weer. Malki natuurlijk. 1-2 De Pai uiteindelijk met de beslissing. 1-3. Rood was er voor doelman Kiesek in de 82e minuut. Die een doorgebroken speler onderuit haalde. Lens miste vervolgens de strafschop. Maar de overwinning van PSV had volgens trainer Philip Cocu dan ook niet alleen met die strafschop... maar voor rust zelfs al veilig gesteld kunnen worden. Ja, we kwamen geweldig door. Zowel via de zijkanten als uh, via het centrum. En uh, ook in de diepte. Ja, dat ontbrak er dan nog aan uh, uh, dat we dat uh, yeah, verzilverden in, in, in misschien wel een 4-0 vier, uh, vier voorsprong. Dan is de wedstrijd gelopen en nu, nu moesten we toch de tweede helft nog uh, alles uit de kast gooien om, om die overwinning binnen te halen. Zometeen meer Roda PSV. Eerst even naar Nijmegen. NEC tegen RKC, Frank Wielaert. Als ik nou zeg dat Melvin Platje is ingevallen en ik op dat moment <laughs> dacht, zou die het nog kunnen? Zou die het nog kunnen, meneer de supersub? En jawel hoor, hij kan het nog na een klein uur voetballen. Melvin Platje uit een hoekschop. Zoet krijgt hem niet echt lekker weg. Vaders denkt, nou weet je wat, in één keer uit de lucht. En dan ligt daar Melvin Platje in het doelgebied nog ondersteboven gekegeld door Zoet. En hij krijgt hem met de punt van de schoen in de verre hoek. Melvin Platje 1-0 voor NEC tegen RKC. Hij kan het nog. Wij gaan terug naar Roda. PSV 1-3 dus. Cocu zei, we hadden dat al eerder kunnen doen. En iemand die ook blij was dat het lukte, want hij miste een paar kansen. Twee keer het houtwerk miste een strafschop. Maar wonnen ze, deden ze dus wel bij PSV. Maar Jermaine Lens had onder die wedstrijd met zijn missers... toch ook nog wel eens het gevoel dat het anders zou kunnen aflopen. Ik had op een gegeven moment wel zoiets... Uh, als, je, als je alle kansen blijft, uh, blijft missen, dan, uh, dan uh, vliegt hij aan de andere kant wel erin. Gelukkig stond je met 2-0 voor, waardoor je nog een marsje hebt van Engel En uh, uiteindelijk uh, weet je dan toch wel die 3-1 te maken. En dan uh, ja, weet je dat de wedstrijd gespeeld is. En die wedstrijd leek al gespeeld dus bij die strafschop. Want Roder kwam met tien man te staan. Dat zag ook trainer Harm van Veld over En hij zag dat zijn ploeg in de laatste tien minuten van het duel... dan ook niet meer langs zij kon gaan komen. En dan zie je ook de... de, de... Ja, ook een beetje de valangst over het, over het team komen. Ook soms niet meer durven vragen. En dan, ja, dan, dan, dan, dan voelt de tegenstander natuurlijk dat ze het in de grip hebben. En dan, dan speelt ze een speltje. Nou, nog even naar Malki, want dat doelpunt uh, van vandaag... betekende dat hij het clubrecord heeft geëvenaard. De Syrische spits maakte zijn 23e doelpunt van het seizoen. Daarmee is hij op gelijke hoogte gekomen met recordhouders. Kent u hem nog? De man die in de WK-finale van 78... met het hoofdscorede Dick Nanninga, icoon daar... en John Eriks uit een latere periode. Malki heeft nog twee wedstrijden om dat record te breken. Vier wedstrijden waren er gisteravond, eentje op vrijdag. Dit zijn uitslagen. Herakles, Heerenveen 2-4. Vitesse, Excelsior 3-2. Utrecht, NAC 1-3 en VVV ADO 2-1, gisteren allemaal. En vrijdag Groningen tegen de Gaafschap 1-1. Dan denkt u, daar komt de stand. Nee, ze hebben de smaak te pakken in Nijmegen. RKC Waalwijk, NEC, NEC RKC Frank Wielaert. Het is een Nijmeegs doelpunt, maar wordt gemaakt door RKC. Namelijk ten voorde, Rick ten voorde, goede diepe bal gegeven. Geen buitenspel, meters voorsprong. Het is dat ten voorde nog die bal eigenlijk niet lekker aanneemt. Dat Babels nog even denkt, ik heb een kans om hem te pakken. Maar ten voorde is net iets eerder bij de bal. Wip de bal over de Hongaarse doelman van NEC heen. En Dat betekent dat RKC weer op gelijke hoogte is gekomen binnen een uur. Eigenlijk binnen twee minuten nadat NEC op voorsprong is gekomen. Is het weer 1-1 in de Goffert. Maar mij krijgt nu de stand. Na 32 wedstrijden... twee speelrondes nog te gaan. Ajax heeft 70 punten. Feyenoord heeft er 64. Het verschil is 6. En in doelpunten is het verschil 24. Dus officieus, maar officieel niet. 70 voor Ajax, 64 voor Feyenoord. Onthoud dat. 63 voor PSV. AZ en Heerenveen hebben er ieder 61. Maar het saldo van AZ is aanzienlijk beter. En Twente staat nu zesde met 60 punten. Onderaan, ook zo theoretisch, nak, veilig, maar ook officieus. Want ze hebben 34 punten... Twee meer dan ADO Den Haag en 6 meer dan VVV Venlo. Die hebben er 28. Zeker is in ieder geval dat de Graafschap en Excelsior... Eh, of play-out gaan spelen of er rechtstreeks uitgaan. Wie o oh wie, aanstaande woensdag is de Graafschap tegen Excelsior. De Graafschap heeft nu 20 punten uit 32 wedstrijden... en Excelsior heeft er 18. Kijken we even vooruit naar het programma voor woensdag. Vanaf 8 uur te volgen op Radio 1. Vanaf 10 uur op Nederland 1 in samenvatting te zien. Ajax tegen VVV. Ajax zal ongetwijfeld landskampioen gaan worden aanstaande woensdag. Feyenoord tegen Twente Heerenveen, NEC-AZ, PSV tegen ADO Den Haag... Utrecht-Vitesse, Groningen-NAC, RKC tegen Roda-EC... en Tom zei het al, de Gaafschap tegen Excelsior. In eerst hoorden we een uur niks van hem. Dachten we, nou, we hoeven ook niet naar hem toe. Nu zijn we al blazen vijf regels kunnen lezen zonder onderbreking. We hebben het over Frank Wielaert bij NEC-RKC. Nou, het is je nu gelukt in ieder geval om die vijf regels ja, vol te correct. maken. Eens kijken of ik nu ook nog live iets mee zou kunnen pakken. Deze wedstrijd tot die twee goals... Uh, ik kwam daar zeker, zeer zeker niet voor in aanmerking. Maar ik heb inmiddels mijn programma boekje voor Koninginendag weggelegd. Want je weet maar nooit of er hier nog wat gaat gebeuren in de golfer. Die 1-1 hebben beide ploegen niet zo gek veel aan. Je moet wel in de buurt komen. Natuurlijk van Rode C. wil je nog serieus meedoen voor die play-offs voor Europees voetbal. En niet afhankelijk zijn van andere ploegen. Daar gaat NEC op de counter. Vadoitje op Amieu. Aan de linkerkant is Conboy weg. En Martina moet dan in de achtervolging. Conboy in één keer die bal voorgeven richting de tweede paal. Daar is Platje wel in de buurt. Maar wordt er geen risico. Genomen door Van Peppe. Die geeft een hoekschop weg voor NEC. Platje heeft wel weer wat teweeg gebracht. Opvallend trouwens, na zijn goal. Geen enkele reactie van zijn kant. Iedereen in de ploeg blij. Maar Platje hield zijn gezicht strak. Zijn armen naar beneden. En die denkt: ja, daar ga ik weer. Met mijn super super verhaaltje. Maar voorlopig doet dat wel gewoon op geld. Ook al vindt hij dat zelf al lang niet leuk meer. En wachten we op de hoekschop van de NEC. Die nu komt. Richting de tweede paal. Dan gaat hij aan iedereen voorbij. Wordt hij opnieuw ingebracht. Door Nuitik ingekopt. Blijft hij een beetje hangen in het doelgebied. Iemand die gaat schieten misschien. Voor. Nee, bal wordt geblokt. Blijft, is hij nog steeds niet weg. En uiteindelijk is het dan Meijers die denkt: Nou ja, dan maar over de zijlijn. Als ze maar even gewoon rustig kunnen ademhalen. Dat lukt dan uiteindelijk wel. En Selezi mag nu in gaan gooien. Halverwege de helft van RKC aan de rechterkant voor. Weer een aardige voetbeweging van hem. Hij speelt niet slecht, maar hij is wel een van de weinigen die niet zo heel erg slecht speelt. Op dit veld vandaag. Hij werkt de bal helemaal in de richting van Nuitink NEC. Toch een klein beetje meer tempo nadat ze de score hebben geopend. Alleen hebben ze de pech dat onmiddellijk ten voorde wat terugdeed voor RKC. Na dikke uur voetballen in Nijmegen is het 1-1.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 I wanna go. Peace will halt, No wall will bring me down. Ik had een beetje tempo proberen te maken nog in deze plaats. Ja, blauw toen was dat een flame on my head. Het is rust bij Tottenham Hotspur tegen Blackburn Rovers. 1-0 door die goal van Van der Vaart. En NEC tegen RKC staat op 1-1. 1-0 platje, 1-1 ten voorde. Het vervolg van die wedstrijd krijgt u zometeen in het uitgebreide NOS-journaal. Daarna de collega's van de VPRO, studio Itscheda en Langs de Lijn is weer terug... vanavond om 10 uur met Jeroen Stomphorst. Kaart ongetwijfeld na voor de belangrijke voetbalzondag... die tot gevolg heeft dat Ajax dus met 70 punten leidt... Feyenoord 64, PSV 63, AZ 61, Heerenveen 61 en Twente 60. Leuker kunnen we het niet maken, maar spannender wel. Langs de lijn met betrekking tot het voetbal. Aanstaande woensdag om 8 uur met alle wedstrijden. Tegelijk ongetwijfeld Ajax kampioen dan. En die spannende strijd om de tweede plaats. Dank voor het luisteren. En nog een zeer prettige avond. Prettige avond. Zo klinkt het Griekse bergdorp Anopedina.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 Het nieuws van alle kanten. Vanavond in de tv-show nu echt Joan Collins. Volgende maand wordt ze, je gelooft het niet, 79. Een gesprek over haar vijf huwelijken en over vervelende interviewers. Verder de man van de week, hoe kon het ook anders, Johan Kruijf. En met Herman van Veen zijn we op Soesdijk. Want daar gebeurt op Koningin de Dag iets bijzonders. De tv-show vanavond direct na de reunie, Nederland 1.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 Maak nu een afspraak op 088-0406-406 of op carglas.nl. Carglas repareert. Carglas vervangt. e-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. e-matching.nl, durft u het aan? Zes uur. Dit is Radio NOS een... Journaal.